Zes uur. NTO Radio 1 met Roos Mogree. Straks WNL opiniemakers op deze zender, maar nu eerst het nieuws met Lieselot Thomassen. Zo'n 500 piloten van Transavia gaan staken. De luchtvaartmaatschappij gaat in de cao-onderhandelingen niet in... op het eindbod van pilotenvakbond VNV. De piloten eisen een betere cao met hogere lonen en regelmatiger roosters. Het is vrij moeilijk om naast je vliegenschap bij Transavia... Een, een, een privéleven te hebben met een gezin en een partner... Uh, dat is echt heel moeilijk organiseren en daar moet uh, snel verandering in komen. En daarnaast willen wij ook een uh, goede beroepsongeschiktheidsregel... voor de piloten van Transavia, uh, want die hebben ze op dit moment ook niet. Transavia zegt zelf vandaag nog een beter bod te hebben gedaan... maar de piloten wilden daar tot hun verrassing niet meer over onderhandelen. Volgens topman Matthijs ten Brink is er te praten over de roosters. Wij erkennen uh, met de, de vliegers uh, dat er nog zeker grote stappen te maken zijn op het gebied van meer grip op hun rooster en sociale leven... en meer voorspelbaarheid van de roosters. We moeten tegelijkertijd ook wel realiseren... dat wij werken in een 20, 24 uur 7-omgeving, met ook nachtvluchten daarbij... en dat enige onregelmatigheid nu eenmaal onderdeel is van dat leven. De VNV maakt later bekend wanneer de werkonderbrekingen... bij Transavia plaatsvinden.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 In Syrië is een Nederlander omgekomen die tegen IS vocht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat het gaat om de 24-jarige Sjoerd H. Hij vocht mee met de Koerden. Een medestrijder meldt op Facebook dat hij eer gisteren is gedood... hij zou door een autobom om het leven zijn gekomen. Sjoerd H. zou, voordat hij naar Syrië ging... in Oekraïne hebben gevochten tegen Russische separatisten. Turkije roept de plaatsvervangend ambassadeur van Nederland op het matje... omdat een kamermeerderheid de massamoord op Armeniërs in 1915 wil erkennen... als genocide. Dat meldt het Turkse staatspersbureau Anadolu. Turkije erkent de genocide niet en spreekt van de Armeense kwestie. De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken... noemt de aanklacht van de FBI over de Russische inmenging... in de Amerikaanse verkiezingen gewauwel. Lavrov zegt dat hij eerst feiten wil zien. De FBI verdenkt 13 Russen en drie Russische bedrijven... van het voeren van een informatieoorlog. De Bulgaar Dimitrov heeft de finale bereikt... van het ABN amro toernooi in Rotterdam. In de halve finale moest een tegenstander, de Belg Coffin, opgeven vanwege een blessure. In de finale treft hij de winnaar van de partij... tussen Roger Federer en de Italiaan Seppi. Meer dan 15.000 mensen hebben zich aangemeld... om de nieuwe Noord-Zuidlijn in Amsterdam te testen. In april en mei houdt vervoersbedrijf GVB... generale repetities in de metrolijn. Partijleider Baudet van Forum voor Democratie... ziet de aanzwellende kritiek op zijn partij als een compliment. In een toespraak op een ledendag... verwees hij naar de beschuldigingen van racisme... en kritiek op het gebrek aan interne partijdemocratie. Wat geweldig om hier eens een keer met vrienden te zijn... Daar kun je worden, daar acht uur aan. Verschillende kritische leden van Forum voor Democratie... zijn de laatste weken geroyeerd. Ze spuurde daarna hun gal in de media. Baudet spreekt van een lastercampagne. Doordat ons allerlei bizarre standpunten worden aangevreven... waar wij niets mee te maken willen hebben... en waar wij ons heel ver van willen houden. Merkt u dat het afstraalt, ook op andere mensen... bijvoorbeeld buiten de partijen die denken van... ja, moet ik daar wel zijn? Nou, dat is natuurlijk uh, waar ik bang voor ben. Kijk, uh, er kan op een gegeven moment een soort van gevoel ontstaan. Hè? Ook al is het nergens gebaseerd dat mensen toch denken van... nou ja, dat moeten we voorkomen. Dus we gaan er nu gewoon echt mee ophouden. We gaan er gewoon negeren. We laten het gewoon uh, liggen. Want ja, je moet gewoon door. Je moet gewoon een positief verhaal blijven vertellen. Nu zijn er vijf mensen die u op de Tweede Kamerlijst hebt gezet... Uh, nu opgestapt of geroyeerd. Ja, uh, dat gebeurt. Kijk, uh, jonge partij. Je ziet dat als mensen... Uh, Um, in de buurt komen van macht, dat er ook rare dingen met ze gebeuren, dat ze rare dingen gaan doen. Het belangrijkste vind ik dat uh, de partij als organisatie en als instituut gewoon heel stabiel staat. En dat er een paar mensen wat ze gaan kakelen. Ja, dat, dat, dat is dan zo. Maar als er zulke mensen uit de partij stappen of uit de partij gezet worden, snapt u dan dat mensen hun een, wenkbrauwen een, een, een, een fronsen en denken wat is hier aan de hand? Nou nee, ik denk dat... dat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 Leerlingvolgsystemen voor middelbare scholen... zijn mogelijk in strijd met de privacyregels. Veel scholen werken met programma's... waarmee ouders bijna alles over hun kinderen kunnen volgen... van cijfers tot te laat komen. D66 vindt dat de privacy van scholieren beter moet worden beschermd... en ook kinderombudsvrouw Margit Kalverboer is kritisch. Volgens haar is het niet goed als ouders alles in de gaten kunnen houden. Kinderen geeft het heel veel stress. Ze, ze kunnen niet meer hun eigen leven leven op school... Eigenlijk is het zo dat jij op je zestiende je ouders toestemming moet geven... om in magister te kijken. En dat moet de school dus ook weten. En als je achttien bent, dan mogen ouders nergens meer in meekijken. En voor je zestiende mogen ouders meekijken. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht gaat het vriezen met kans op mist. De minima liggen tussen min 1 en min 4 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt dan ongeveer 7 graden. En dan hebben we nog het verkeer met Helene de Geest. Er staat nog altijd file in het midden van het land... op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch bij knooppunt Oude Rijn. Vijf kilometer daar. Er zijn nog steeds drie rijstroken dicht vanwege een spoedreparatie... en de vertraging is tien minuten. En verder file op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... tussen Loenen en knooppunt Waterberg. Daar staat zes kilometer en is de vertraging een kwartier. Daar liggen namelijk stukken band op de weg... waardoor er maar één rijstrook open is.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 WNL Opiniemakers met Roos Mogé en opiniemaker Jeanne Domen. Jazeker, goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere week discussie en debat over de kwesties van de week. En dat gaat deze week ook hierover. Het is alsof ja, ineens al je energie helemaal uit je lichaam is. Gewoon helemaal weg. En als je dat moment hebt bereikt, dan is er ook geen weg meer terug. Dan is het niet een kwestie van even een weekje rustig aan, want dan ben je gewoon veel te laat. Dan heeft je lichaam zeg maar, de controle overgenomen. 1 op de zeven werkende leidt aan burn-out klachten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers deze week van TNO en het CBS. Vooral werkende jongeren, vrouwen en alleenstaande kampen met stressklachten. En hoe schadelijk is dat voor onze economie? We hebben een, een mooie tafel vandaag. Jean Domo, u hoorde het al, is onze opiniemaker, chef economie van Elsvierwegen. Goedenavond. Dat? Fijn dat je er bent, Jean. Leuk. Naast jou zit Julius Kausbroek, voorzitter van Jong Management. Ook welkom. Dankjewel. En daarna Jacqueline Zuidweg, ondernemer die zich richt op ondernemers met Financiële problemen onder meer. En uh, Zakenvrouw van het jaar in 2012 was dat alweer, Jacqueline ja, dat is een tijd geleden. <laughs> ja. Maakt niet uit. De titel is nog steeds heel mooi. Um, even over die burn-out. Uh, we hoorden daar een, een, een dame zeggen: Ja, weet je, je energie is leeg, je kan niks meer. Jean, uh, dit gebeurt zo vaak in onze economie dat het ons geld kost. Hè? Nou, nee, natuurlijk. Kijk, wat ik wel wil zeggen om te beginnen is: van hey, je leest verhalen, het, het neemt epidemische vormen aan. Nou, daarvan denk ik, ik weet niet of het echt heel erg toeneemt. Ik weet wel dat het een soort constante onderstroom is. Daar waar hard gewerkt wordt, daar waar alles intensief is... Daar, daar loop je nu eenmaal risico op dit soort verschijnselen. En volgens mij is de kunst om het vroegtijdig te herkennen... om te voorkomen dat het echt uit de klauwen loopt... en dan ben je mensen lange tijd kwijt... en uh, ja, liggen ze dus lange tijd in de lappenmand. En Julius Kausbroek, we hadden het voor de uitzending er even over. En u zegt eigenlijk, ja, als ondernemer is het ook lastig als werkgevende. Want je voelt je een beetje schuldig, je weet niet wat je ermee moet. Hoe kun je het voorkomen? Het is een lastig iets. Ja, dat klopt. Daar hebben wij ook op het werk wel mee te maken gehad. Uh, en dan ben je echt aan het zoeken van... Uh, eerst, uh, eerst denk je van, ja, wat uh, um, heb ik, heb, hebben wij daar aan bijgedragen? Vervolgens slaat het gevoel weer terug van... Nou ja, eigenlijk ligt het niet in ons als werkgever. Dus je, wij, je, je worstelt er wel mee. Ja. ja. En Jacqueline Zuidweg, um, uh, u helpt. Dus, mensen met financiële problemen. Zijn burn-outs daar ook vaak een onderdeel van? Zeg maar? Ja, wij zien dat steeds meer. Ik weet niet of het meer voorkomt, Wat Jan net al aangaf, maar dat het wel zo geuit wordt. Ik werk ook voor een stichting mkbdoorgaan.nl. En dan doen we een vroeg van financiële problemen. En ja, dan zeggen we wel: eens, we kijken dan of het chaos is in het bedrijf of chaos in het hoofd van de ondernemer. En vaak is het ook beide natuurlijk. Ja. Maar we, ja, we zien steeds vaker kleine zelfstandige, maar ook wel he, toch wel, wel eigenaar van grote bedrijven die, ja, die echt een burn-out hebben. Maar goed, daar heb je ook weer geweldige coaches voor. En uh maar ja, hoe vroeg ontdek je dat? En wat kun je eraan doen? Ja, Jean, jij wil erover praten, maar we gaan straks uh, okay. gedurende... <laughs> uh, aan het <tomt> einde van het Doe, uur komen we erop ja. terug. Ik wil even naar het nieuws van deze week... want het was toch wel gewoon vooral de week van Halbe Zelstra en Ruud Lubbers. En we beginnen bij Halbe Zelstra. Hij maakte de grootste fout uit zijn carrière... en leverde daarom zijn post in als minister van Buitenlandse Zaken. Zijn leugen over een ontmoeting met de Russische president Poetin... kostte hem de kop en aanblijven was geen optie. Het afscheid in de Tweede Kamer viel hem zwaar.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 Jean, we horen hier het persoonlijk drama ook, hè? Ja, diepe zucht, zeker. Um, maar ik denk wel, en ik uh, uh, wil niet flauw doen... hij heeft volledig aan zichzelf te, te wijten. Ik las vanochtend een reconstructie van wat er gebeurd is in de Volkskrant. En ik denk, ja, als hij dit eerder en meteen had gezegd en, en, en ook niet had geprobeerd misschien om de pers te ontlopen... want daar begint het toch wel op te lijken. Dan was het eerder naar buiten gekomen, waar de consequenties misschien minder zwaar geweest. Hij heeft misschien ook wel de pech gehad. Kijk, als hij minister van Sociale Zaken was geworden... Was er dus niks aan de hand geweest. Was er niks aan de hand geweest. Maar uitgerekend op deze post... ja, is dat een uh, leugen die hem uh, uh, niet anders kon dan achtervolgen. Is dat zo, Julius Kausbroek, was er dan niks aan de hand geweest... als nou, die minister had, van Sociale dan, Zaken was geweest? Dan denk worden. ik dat hij wel had kunnen aanblijven. Maar ja. liegen, liegen is toch sowieso... Hij deed het ook op beeld. Het is een uitermate onhandige actie geweest. Ja. En uh, dat, uh, dat, uh, dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, desalniettemin... Het is natuurlijk wel uiteindelijk best wel ingewikkeld... om zo het openbaar bestuur een keer in te gaan. Uh, als, als je alles wat je in het verleden hebt uitgespookt, uh, maar ze onder de loep moet nemen. En het is inderdaad waar, niet iedereen wordt minister van Buitenlandse Zaken of minister-president. Maar ik mag toch hopen dat er een hoop openbaar bestuurders zijn. die toch ook uit het verleden uh, dingen, in, dingen uit het verleden hebben gedaan. die nu voor hun taak uh, niet in de weg zitten. Niet relevant zijn, ja. verder. Jacqueline Zuidweg, hoe heeft u, u naar dit afscheid zitten kijken? Ja, nou ja, hij moest natuurlijk hij moest opstappen. Kon dat, niet dat, anders. Dat, dat kon echt niet anders. Ik denk ook, ja, het is ook wel uitermate nou, dom om zoiets te verzwijgen. Je weet het. Je weet waar meerdere mensen die, die er toch weet van, van, van hadden. Ja, dat moet je onmiddellijk opbiechten... op het moment dat je, dat je voor zo'n post gevraagd wordt. Bedoel, alles, je hele doopcel wordt gelicht, uh, zeker op zo'n post. Het is onbegrijpelijk. Ja, Sianne, ja, jij, jij haalde die reconstructie van de Volkskrant aan. Hè. Daarin zie je ook dat hij bijvoorbeeld voordat hij het bordes opging... Al, als minister, hij is net vier maanden... Mm -hmm. heeft hij net niet gehaald als, als minister... Mm -hmm. dat hij eigenlijk al uh, contact had met de, met de Volkskrant... dat ze hierover hadden gebeld. Dus hij wist al dat het ging komen. Nee, ja, het speelde al zo lang... En dat maakt het eigenlijk alleen maar moeilijker. En ik, ik heb ook de indruk dat het daardoor eigenlijk allemaal nog erger is geworden. En, nog, uh, en je zag ook de, de, de, ik begrijp de ergernis van Jeroen van der Veer van Shell. Die, die ook ziende ja. uh, ogen eigenlijk toenam over wat er gebeurde. Omdat natuurlijk Shell ook. Ik bedoel, Shell heeft grote belangen in Rusland. Er staat veel op het spel. Dus hij kon zich ook niet permitteren dat dit maar bleef doorgaan, bleef doorzeuren. Dus ik, ik vind het ook een voorbeeld van echt. Totaal verkeerd uh, crisismanagement van de VVD of het ministerie van Buitenlandse Zaken op een gegeven moment. Ze hebben het, het is echt uit de hand gelopen. En er zijn twee dingen. Hij wilde zijn cv oppoetsen, kun je zeggen, als minister van Buitenlandse Zaken. Het moest hem uh, sterker maken als minister op die post, want hij had dus ook buitenlandervaring. En het wilde, hij wilde extra uh, kracht bij zijn punt zetten over Rusland. En, en, en hoe hij dacht ja, dat het... Poetin Rusland zag in de toekomst. Ja, terwijl ik echt denk: van het is eigenlijk heel dom. Ik bedoel, als hij een jaar op zijn stoel had gezeten, dan had hij ook uh, statesman like had hij kunnen vertellen over ontmoetingen met de Grote der Aarde. En dan, dan waren al die verhalen vanzelf gekomen. En hij had het dus hij ook heeft, niet nodig. Dat het het niet punt nodig. was al valide nee. genoeg, zou je zeggen, zonder die leugen. Absoluut, ja. Zonder die leugen had hij gewoon, als hij, als hij aan de slag was gegaan... binnen een jaar, had gezag kunnen verwerven... volgens mij is een harde werker. Hij heeft binnen de VVD zijn sporen verdiend. Hè, want ik bedoel, hij wordt nu met terugwerkende kracht volledig afgebrand. Dat vind ik onterecht. Ik denk dat hij ook uh, als staatssecretaris goed werk heeft gedaan. Als fractievoorzitter is hij heel belangrijk geweest voor Rutte. Alleen, ja... dit. Dit was niet nodig. Dus het, wat dat betreft, ja, het is toch echt zijn eigen stomme schuld. Laten we even naar zijn eigen verklaring uh, luisteren. Hij noemt het zelf de grootste fout uit zijn carrière. U mag weten dat ik hier met een uh, bezwaard gemoed sta. Ik ben ruim elf jaar actief in de landelijke politiek. En ik moet mij vandaag verantwoorden voor de met afstand grootste fout... die ik in mijn gehele carrière heb begaan. Ik heb een gebeurtenis die ik van grote betekenis vind... Vertelt alsof ik ter plekke was, terwijl dat niet het geval was. Nee, en dat heeft hem de kop gekost. Julius Kausbroek, uh, u keek er ook naar als ondernemer, u heeft uw eigen bedrijf, u bent voorzitter van Young Management. En u zegt ook: dit is nou zoiets als ik er naar kijk, waardoor ik denk: ik ga die politiek niet in. Nou ja, dit is natuurlijk overduidelijk dat iemand moet opstappen. Maar er zijn wel heel veel andere voorbeelden die je natuurlijk hoort... en die niet altijd leiden of tot, tot, tot, tot de aftrederij leiden... waarvan je denkt, ja, stel dat je zelf een keer... het openbaar bestuur in wil gaan. Hè, als, dat, als dat voor je de gemeenteraad of misschien eens een keer als Kamerlid... ja, je kan alleen maar verliezen. Je kan alleen maar verliezen. Op de site hebben we een reactie van Theo Lauwman... en die zegt, ik heb respect voor parlementariërs... die dit ambt nog willen vervullen. Ja. Ik noem het inmiddels opoffering zelfkastijding... tegen een mager salaris. Jacqueline Zuidweg? ja. Ja, nou ja, dat lage salaris, ik denk dat dat, dat niet meespeelt... als je hiervoor kiest. Maar eh, mensen hebben ook wel eens aan mij gevraagd... Van, van, goh, ga je dan straks politiek in? En ik zeg, nou, ik pik er niet over... want je hele doopsel wordt gelicht. En niet dat ik denk van, god, ik heb wat te verbergen... maar ik, ik ben een, een flapuit en je kunt... Uh, ja... Nee, dan, dan heb je toch een beetje van. Nou, ik kan alleen maar verliezen. Dus ik, ik heb. Nou, laat mij nou maar mijn, nou ja, mijn dingen doen. Een, een beetje in de schaduw, zeg maar. En op die manier he, mensen in beweging krijgen om. Uh, ja, is ja, voor mij dan hè, die ondernemers uh, te helpen. Uh, ja, ik zit ik, ik uh, niet te wachten tot mijn kop. Uh, Jan, krijgen we nooit die goede mensen de politiek in. Nee, en het afbruikrisico is gewoon heel hoog. En natuurlijk, het regent in de Tweede Kamer moties van wantrouwen, uh, uh, tientallen. Dat uh, ja, wordt uh, bijna uh, ongeloofwaardig ook. Ja. En dat betekent dat de kans dat uh, als mensen echt met een zaag op zoek gaan naar je stoelpoten en in plaats van zeggen nou ja, geeft die man of vrouw een verre kans om, uh, om dingen te doen voor het landsbestuur en het landsbelang, uh, maar op het moment dat je meteen op zoek gaat naar een manier om iemand met een motie van wantrouwen uit te schakelen ja, dan denk ik dat heel veel mensen zich wel drie keer zullen bedenken voordat ze daar ja tegen zeggen, als je nou, een mooie carrière in het bedrijfsleven hebt dan, uh, en je hebt een goed salaris, nou dan moet je wel een uh, heel grote agrioal boven je hoofd hebben, wil je dat <lacht> risico gaan nemen en nou, Jan, als... jij, jij noemt het op onze website ook, schreef een stuk deze week en daarin uh, zeg je ook van ja, dit is echt een... Groot gemis voor de VVD. Het slaat een heel groot gat. Nou ja, kijk, vooral omdat. Kijk, Zelstra uh, dekte eigenlijk die rechterflank af uh, voor de partij. En. Uh nou, 20, 25 jaar geleden, wat had je rechts van de VVD? Daar, daar zat Jan Maat met een paar kornuiten. Maar het politieke krachtenveld is echt gewoon fors veranderd. Er zitten twee inmiddels, in de peilingen, stevige partijen, ter rechterzijde van de VVD, het Forum voor Democratie, de PVV. Het is volop in beweging en de VVD moet die flank afdekken. Nou ja, als ik nu kijk naar de bewindslieden van de VVD, nou goed, Rutte op zich daar, daar lijkt heel veel van af te glijden. Maar is ook niet echt het boegbeeld dat die rechterflank bedient de bewindslieden in het kabinet zelf, die zijn eerder wat onzichtbaar. Ik twijfel niet dat capabele mensen zijn... maar zet die iets af tegen het team dat het CDA in het veld heeft gebracht... dat vind ik eigenlijk wat gedurfder. Daar zitten mensen met een hoger profiel bij. En als je kijkt naar de fractie, nou, daar zit Dijkhoff... dat is een heel capabele man, die heeft ook zijn sporen verdiend. Maar die fractie, ja, dat moet echt nog komen. Daar zitten toch veel onbekende gezichten bij... waarvan we nog niet weten of ze in staat zijn om dat gat te vullen. Ilias, uh, ik, ik, zie, ik zie u knikken. Nou, ik was nog bij het vorige onderwerp. Oh. Um, daar wilde ik nog over kwijt. Dat, dat het, weet je, als ondernemer kom je gewoon echt wel dingen tegen. Uh, en er zullen, zullen echt momenten zijn dat mensen het niet met je eens zijn. En zelfs naar uh, rechtszaken, et cetera. Of een keer een vervelende ontslagprocedure. En ja, als dat op een gegeven moment... als je dan het openbaar bestuur in zou willen... dat je dat vervolgens na een half jaar... Uh, bij wijze van spreken in je gezicht weer geworpen krijgt... dat is echt een motivatie om dat niet te doen. Ja, wat kunnen we er eigenlijk aan doen, Jan? Ja, om te zorgen dat mensen langer uh, blijven zitten. Die vertrekregeling lijkt me nou ook niet de ideale oplossing. Nee, en kijk, we hebben natuurlijk tegelijkertijd... hebben we inderdaad ervoor gezorgd dat... Uh, heel veel kritiek op wachtgelden voor politici. Dat moest ook allemaal ingekort worden, want daar profiteerden ze ook te veel van. Dus het wordt een heel onzeker bestaan. En eigenlijk het, het, het lichtpunt is dat het vorige kabinet rit heeft uitgezeten. Dat kwam er nog eens bij. Alle kabinetten vanaf paars 2 zijn voortijdig gesneuveld. Dus het, op het moment dat er meer rust in het politieke bedrijf komt... het gaat nu beter met de economie, als een stabielere coalitie... Komen dan verkleint ook, denk ik, de kans dat er, uh, dat, dat er mensen voortijdig uh, sneuvelen. En het is trouwens niet alleen een probleem van de landelijke politiek, want ik geloof dat, uh, ja, dat ook net uh, Mijn buurman net ook uh, zei: uh, hier is Kaasbroek, inderdaad. Um, ook in, in, in, in gemeenteraden, eigenlijk in de lokale politiek, is het een minstens zo groot probleem. Uh, de wethouders die uh, sneuvelen, dat zijn er enorm veel voordat ze goed en wel uh, aan hun werk begonnen zijn. Ja. Maar ik kan me ook wel voorstellen, de twee ondernemers aan tafel... dat jullie problemen tegenkomen waarvan je zegt... ik zou toch af en toe die politiek wel in willen om het op te lossen. Dat is niet het eerste waar ik aan denk. Nee, nee. nee ik denk dat je... Nee, dat is... Ten eerste moet je daar een vrij lange adem voor hebben. Dat zijn ondernemers niet per se altijd gewend. En ten tweede, kijk, het is wel leuk... als je in lokale politiek... dat je denkt, nou, wacht even, ik kan de gemeenschap... in deze gemeente kan ik helpen. En dat is jammer, dat dat, stie, dat, dat stuk ondernemerschap... niet meer terugkomt in dat stuk openbaar bestuur. Want nee. daar is het echt hard nodig. Kijk, over het algemeen kan je zeggen... van de landelijke politiek, van het Rijk... dat daar kundige mensen zitten. En daar heb je natuurlijk ook wel eens wat vervelende dingen. Maar ik mag niet... Ik, als ondernemer klaag ik niet over hoe... Uh, hoe landelijk de politiek functioneert. Dat vind ik. Maar, ja. En um, Jean Domen, jij zei net... Ja, het is even terug naar, uh, naar Rutte en zelfs. Hij zei het het een groot verlies voor de VVD. Nou, Mark mm -hmm. Rutte die is dat helemaal met je eens. Een van de architecten misschien wel... misschien wel de architect van dit kabinet... maar zeker een van de belangrijke architecten... van dit kabinet... die onvermoeid heeft gewerkt om dit kabinet uh, tot stand te brengen. Zeven maanden lang. Uh, en, en iedere dag weer en weer en weer. Op een fantastische manier. Maar daarvoor ook die fractie op een fantastische manier heeft geleid. Hij was ook het gezicht van de VVD als volkspartij, Jan? Ja, dat is waar we het net over hadden eigenlijk. Alleen wat ik dan niet snap aan wat Rutte hier zegt, is: van, ik bedoel, waarom zet je dan een vredesnaam op buitenlandse zaken? Ook omdat dat een post is. Ik bedoel, hè, de, eigenlijk hebben we de echte minister van buitenlandse zaken die we hebben. Dat is Mark Rutte. Die gaat over alle contacten in de Europese Unie. Dus je benoemt hem eigenlijk. Je noemt dat zo cruciale gezicht voor je eigen volkspartij. Dat is altijd gek geweest vanaf het begin af aan. Die, ja, die zet je eigenlijk op een positie waar die, nie, waar, waar die ook nog een keer eigenlijk in de schaduw en in de looten moet opereren. Ik bedoel, het was voor de hand liggende geweest om hem op een belangrijke binnenlandse post te zetten, waar hij zich veel meer met actuele politieke onderwerpen had kunnen bemoeien, dus eigenlijk je stuurt hem de woestijn in, letterlijk naar, naar Siberië, en, en vervolgens komt hij ten val. Ja, ik denk dat het gewoon aan alle kanten fout is gegaan. Hij had en, dus ook niet op die post moeten zitten. Ook een fout van de spindokters in deze, als je kijkt naar dat oppoetsen van die van die cv, want blijkbaar was er bij de spindokters zelf ook twijfel over zijn. CV. Ja, ik denk dat hij dat toch echt zelf heeft gedaan. Heeft gedaan. Sorry, ik, ik heb het echt zelf heeft gedaan. Als ik kijk naar, naar, naar, naar de verhalen die ik daarover lees, dat is gewoon een inschattingsfout van hemzelf geweest. Ik las allerlei psychologische verklaringen. Ja, ik dacht al, over... dit is echt voer voor <laughs> <Ik> psychologen. Jacqueline, <laughs> ja, dit... hoe zou een... jij naar kijken? Dat je denkt, nou wat kan ik nou helemaal ze terug hebben. Onwijs jammer, allemaal, dat dit, dat dit ja, zo heeft gelopen. Maar doet een beetje zoals stoerse jongetje willen zijn van de klas. En. en ja dat, dat de hoogmoed komt te val. ja kleeft het aan de VVD nu het zoveelste vertrek? vertrekken. ja ja maar er komt vast wel weer een goed nieuw in. nou ja, ja het is natuurlijk al de lijst met uh, VVD bewindslieden die je, ja, je kan een quartetje wel uitgeven. Gesmaagd, ja, ja, hoor. Ja, ja. Dat, dat is niet helemaal terecht. Dat dat ik, uh, die, die vraag die werd gisteren ook gezegd en ja. toen zei ik van ja dat aan de ene kant klopt dat, aan de andere kant... de VVD is natuurlijk al vrij lang uh, aan de macht in uh, politiek Den Haag. Ja. Dus empirisch het is de uh, krijgen ze de ook meer van partijen. dit soort dingen. Ja. Nee, dat is zo. Maar ik dus vind ze, wel ze iets hebben waar... de meeste baantjes te vergeven. Ja, ja maar vind ze vind... hebben dus ook nu even de meeste kans... dat, uh, dat daar natuurlijk ja. mensen te val komen. Ja. Ja? Ja. Ik vind, we hebben daar wel een aantal uh, zaken en affaires meegemaakt. Even los van een aantal strafrechtelijke trajecten... veroordelingen op, uh, op regionaal en lokaal niveau. Dat ik wel denk, van dan moet je misschien toch eens wat kritischer naar gaan kijken... naar wat er gebeurt binnen die partij. Want het, is, het richt hoe dan ook, linksom of rechts rechtsomricht het schade aan, het imago van de VVD. Je hoort wel, het probleem is vooral de vijver is te klein waar ze in vissen. Het aantal ja. mensen dat ze kiezen. Misschien wel. Je ziet het vaker dat wanneer mensen langer aan de macht zijn... dat ze zich dan steeds meer met vertrouwelingen omringen... uit een steeds kleinere groep. Hè. Maar dat, misschien dat de ondernemers hier ook iets over kunnen zeggen. Van dat, dat, dat risico meen ik wel te zien. Janine Zuidweg, is Rutte in die zin te weinig kritisch... over de mensen die om hem heen zijn? Ja, dat kan ik niet beoordelen. Maar weet je, achteraf is het altijd makkelijk om, om dat natuurlijk te zeggen. Mm, dat is waar. Dus, ja, maar als je even kijkt naar zijn niet. vertrouwelingen... Hij, hij verliest nu wel langzaam aan steeds meer bondgenoten. Uh, Janine hennes Gippers, Schippers, Opstelte, Kamp, Van de Steurteven. Allemaal mensen aan zijn zijde die hij nu mm -hmm. verloren heeft. Laten we even zelf zeggen wat hij zegt over het persoonlijke verlies uh, van Zelstra. Maar het is ook iemand waar ik zelf persoonlijk... ...heel veel emotie mee voelen, heel veel vriendschap uh, uh, voor voel, namelijk dat ik het er persoonlijk ook heel moeilijk heb, mee heb. Omdat we natuurlijk in die afgelopen vijf jaar... ...hij was rechtser misschien dan ik... Uh, hij ...af en toe die partij wat naar rechts trekkend als ik te veel naar links ging... ...maar in vriendschap en in totaal vertrouwen konden we af en toe die ruzies maken. En, en daardoor waren we zo'n sterk duo. John? Ja, nee, dit klopt. Dat, dat, dat neem ik blind van de maan dat het een groot verlies is. Hij kan me natuurlijk altijd nog bellen. Ik bedoel dat scheelt. <laughs> Alleen, het, ik kan me voorstellen dat je in, in, in de treffenzaal bij de ministerraad, dat het prettig is om, om uh, hè, vanuit Rutte bezien om hem dicht aan je zijde te hebben. En, uh, dus dat, dat roept de vraag op, ja, wie gaat Zelstra opvolgen? Yeah. En, en kan Rutte daar misschien nog een een konijn uit de hoge hoeten over iemand waar hij wel die vertrouwensband mee heeft. En Rutte maar... zei zelf daarover nu al, het moet eigenlijk een nieuwe Zelstra zijn. Ja, dat wordt een behoorlijke zoektocht. Klein ego, maar dan net iets anders. Ja. Maar dan net iets anders, ja. Hebben jullie nog suggesties? Nou, ik, ik... Schippers? Ik, ja. denk dat, ik denk dat de VVD is altijd toch wel in staat. Dat is ook mijn partij, moet ik eerlijk zeggen. Om uh, goede mensen weer opnieuw te vinden. En ik denk dat inderdaad met een Klaas Dijkhoff nu als uh, fractievoorzitter... Uh, dat, daar, dat daar echt ook iemand zit uh, die over de komende uh, maar dat vier is niet jaar... Genoeg. Dat is, dat is niet genoeg sorry? voor Claas Of we hebben nog meer mensen nodig. meer Nou, nee, ik geloof wel dat er snel iemand op kan poppen. Ik weet ook niet wie er op de ministerspost moet komen. Ik denk dat het gewoon een, een neutraal iemand moet zijn. die het beste het landsbelang vertegenwoordigt in het buitenland. Jan, heb hebt wel al een idee? Je zit te doen alsof je het niet weet. Maar je hebt al lang nagedacht. Weet ik, ik, zeker. Ik, ik hoor heel veel namen voorbij komen. van ik denk die zal het wel niet worden. De naam van Schippers kwam weer voorbij. Terwijl ik denk zij is bewust uit de politiek gegaan. En dat was op zich ook al hè, een, een groot verlies voor de VVD. Dat was iemand met, met een enorme uitstraling. Ik hoor ook af en toe de naam van Hans van Balen voorbij komen. Maar ik denk dat die sinds en op het Maidanplein in Kiev uh, geen realistische kandidaat meer is. Even geen zin meer heeft? Nee. Dus het Laten lastig. we afwachten. Ik, uh, ze hebben gezegd dat ze de tijd ervoor gaan nemen. Dat lijkt me verstandig, maar uh, ik denk met een week weet wel meer. En de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Is dit nog een, een, een acuut probleem? Hebben ze hier last van, de VVD? van deze Nee, ik weet het niet. Als je dit afzet tegen problemen... waar bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid mee zit... waar ik hoor dat allerlei afdelingen onder andere namen de verkiezingen ja, dat mee gaan ook, doen... Ja. Nou, dat, dat, uh, uh, zo rampzalig is het niet. En ze staan er in de peilingen over de hele linie genomen... helemaal niet slecht voor de VVD, nee, ondanks en... dit. We moeten even kijken hoe dit uitpakt. Oké, okay, nou Rutte zegt zelf ook wel. Eerst zegt hij inderdaad ik verlies een grote vriend. Maar nu heeft hij inmiddels ook alweer gezegd: Ja, zo'n relatie kan ik ook wel weer opbouwen met iemand anders. Kijk, zie je. Dus zo gaat het dan wel weer. Oké, we gaan uh, naar het nieuws. Want inmiddels is het aangeschoven in de studio uh, Lot Lewin voor het NOS-journaal. NPO Radio 1. Henry Bolton, de leider van de Britse eurosceptische partij UKIP, moet opstappen. Een meerderheid van de leden heeft gestemd voor zijn ontslag. Bolton lag al een tijd onder vuur en dat nam een vlucht toen uitlekte dat zijn vriendin racistische opmerkingen had gemaakt over Meghan Markle, de, ver, de, de verloofde van prins Harry.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 De politie doet onderzoek in een woning in Zwolle... naar aanleiding van de vermissing van een man van 38 uit Zwolle. De man is al anderhalve week spoorloos. De politie houdt rekening met moord. Een man van 40 is aangehouden voor betrokkenheid bij de verdwijning. En meer dan 15.000 mensen hebben zich aangemeld... om de nieuwe Noord-Zuid-Metrolijn in Amsterdam te testen. In april en mei houdt vervoersbedrijf GVB verschillende testritten. En dat is de laatste fase om te kijken of de metro veilig genoeg is... voor de opening op 22 juli. Dank, en dan gaan we naar Peter Kuipers-Munneke. En ik heb altijd de neiging om bij weer mensen jullie te bedanken... als de zon schijnt, dus dank je wel alvast. Nou, graag dag. gedaan. Dat is misschien een beetje een compensatie voor het feit... dat als het slecht weer is, ik ook altijd persoonlijk... Toch? daarvoor aangesprakelijk gesteld word. Precies, dus dan bij deze, uh, dit is goed nieuws... en dat dank ik dan ook maar. Veel dank, veel dank. En, en je zult me de hele week bijna dankbaar zijn... want het, het, het oh. prachtig zonnige weer dat we in ieder geval... in de middag vandaag hadden, dat zit er morgen ook weer aan te komen. Heerlijk. En afgezien van maandag ook de rest van de week... wordt het echt zonnig, uh, vrij koud, winterweer. Winterweer die ik zoals het zoals wat mij betreft de hele winter mag ja, zijn. Ja, met maar een zonnebrilletje op. Dus inderdaad. Uh, maar goed, eventjes naar nu, want de bewolking die er nog was uh, vandaag, die is inmiddels het land uit. Vannacht gaat het dus ook flink afkoelen naar min drie tot min vijf, met kans op wat mist in het noorden en noordoosten van het land. Morgen dan begint de dag dus koud en op die plaatsen ook met mist, maar uiteindelijk trekt die mist op, dan komt de zon daarvoor in de plaats en dan wordt het uh, best zacht eigenlijk. Zes tot acht graden wordt het met een zuidenwind. Middags raakt het dan bewolkt in het noorden en ook in het westen van het land. Dan gaat het... Um Morgenavond regenen en ook maandag. Dat is een beetje de uitbijter de komende week. Want dan wordt het namelijk bewolkt en vrij regenachtig. De temperatuur ligt maandag op een graad of 4 of 5. Daarna dan komt de zon terug en dan gaat de temperatuur ook echt wat omlaag. S'nachts wordt het dan zo min 4, min 5, misschien af en toe min 6. En overdag ligt de temperatuur op zo'n 3, 4, 5 graden boven nul. Het blijft daarbij droog en ook erg zonnig. Oké, okay, en hoorde ik daar ook een kleine waarschuwing voor morgenochtend. Mist en uh, Ja, kijk, daar waar het mistig is... Uh, vooral in het noorden, noordoosten van het land, daar kan de mist ook aanvriezen aan de weg en dat kan lokaal tot een klein beetje gladheid leiden, maar niet op hele uitgebreide schaal. Dank voor deze update. En dan uh, gaan we voetballen. Vitesse Excelsior. Richard van der Made, onze verslaggever, die is daarbij van de NOS. En Richard, er is net gescoord, hè? Ja, Vitesse is al op 1-0 gekomen. Een doelpunt van de centrumspits Luc Castanjos. Het is pas zijn tweede goal van dit seizoen. En zijn eerste maakte hij uitgerekend in de heenwedstrijd op Woudenstein in Rotterdam tegen Excelsior. En nu dus binnen twee minuten maakt Castanjos de 1-0 voor de thuisploeg. En Castanjos had dat ook echt nodig. Was de afgelopen weken een mikpunt van kritiek bij supporters, bij media, bij eigenlijk iedereen. Hij vervangt de geschorste Tim Matafs die vier weken moet toekijken. Hij zit nu zijn derde wedstrijd schorsing uit. En Castanjos moet dan als opvolger van uh, Matas de doelpunten maken. Maar die bleven steeds uit. Hij miste veel kansen. En nu uitgerekend dus uh, al na twee minuten maakt hij de 1-0. Goede voorzet vanaf de rechterkant van Dabo. De bal wordt teruggelegd met het hoofd door Linsen. En met een spectaculaire omhaal van dichtbij maakt Luc Castanjos dus al uh, na... Twee minuten. De 1-0 voor Vitesse in de Gelderdoom. Waar het dak dicht is. en waar Vitesse vol de aanval zoekt in de beginfase. Haagse lobby. Met Roos ja, Haagse Lobby is inderdaad ook een WNL-programma. Een heel mooi programma, maar uh, we zitten nu bij WNL Opiniemakers. Uh, onze collega's achter de glazen van kijken verschrikt. Maakt niet uit. Dit is WNL Opiniemakers, het debat op rechts. En we gaan het hebben over de langzittende premier van Nederland ooit. Met vaste hand en een no-nonsense mentaliteit loodste hij ons land... door de turbulente jaren tachtig. Ruud Lubbers, de 78-jarige oud-politicus, overleed deze week in Rotterdam... in aanwezigheid van zijn vrouw Ria en zijn kinderen. En Lubbers werd al jong. Op zijn 43e premier. Hoogstwaarschijnlijk bent u volgende week premier van Nederland. Betekent dat dat een jongensdroom werkelijkheid is geworden? Uh, nee, dat betekent het niet. Ik heb uh, natuurlijk vele jongensdromen gehad, maar niet dit. Ja, mooi om te horen, Jean Dome, onze opiniemaker van deze week, chef economie, weekblad Elsevier. Uh, mooi om te horen, kenmerkend zo. Dat hij zegt: Ja, die jongensdroom heb ik echt nooit gehad. Ja, Volgens mij zie je daarna wel. Uh... Hij is zo lang blijven zitten dat hij er heel veel plezier moet hebben gehad. <laughs> ja. Ik en jullie als Kuizer ik... je, uh, je moest hartelijk lachen. Ja, het is mijn voorganger van Jong Management. Hij yeah. is ooit voorzitter geweest, ik meen in 1963. Jong Management uh, is een uh, ja, vereniging van VNOSW waar je op je 42e levensjaar wordt uitgeschreven. En we bestaan 100 jaar. En dat hebben we twee jaar geleden gevierd. En uh, toen uh, mochten we de eer ontvangen dat uh, Ruud Lubbers ook nog langskwam. Ik zag prachtige ja. foto's inderdaad. Ja. Uh, stuurde u mij door waarin uh, de, de hand geschud wordt. Ja. Hij zag er toen nog ja. goed ja. uit ook, hè? Nou, die foto's vlot gingen die meer. Maar, maar uh, kijk, het is niet zo dat ik met de man heb geknikkerd. Maar wat uh, Mark Rutte ook zei... Kijk, het is ook de premier uit mijn jeugd, om het zo maar eens uit te drukken. Ja. En uh, ja, dat was iets die, die, die Dat was onze premier. En dat was zo altijd. Dus het was ook. Als je, in 1994 was ik ook echt zersturd dat hij wegging, ja. zeg maar dat, dat kon niet, weet je wel. Ja. Nee. Ik vind het wel heel grappig, want ik was 12 toen hij premier werd... Ja. en 24, 25 toen hij vertrok. Dus mijn hele puberteit en jonge volwassen jaren... Het is, is als ja. minister-president geweest. En economisch moet ik zeggen, ik bedoel... Hey, wat dat betreft, uh, uh, ik heb geen persoonlijke ontmoetingen met hem... nooit een dacha horen spreken. <lacht> maar als ik nu terugkijk, denk ik... van het zijn wel heel belangrijke jaren economisch geweest... waar in Nederland weer concurrerend is geworden. Er zijn heel belangrijke stappen gezet. De enorme crisis waarna waar nou hij... Uh, aan Gesteld werd en daar heeft hij mm -hmm. ons om omheen geloodst. Ja, en ik denk ook dat die kabinetten, als je kijkt naar tekort op de begroting... het beduidend beter hebben gedaan dan de kabinetten daarvoor met Dries van Acht. Jacqueline Zuidweg, ook de premier van uw uh, jeugd? Ja, nou ja, ik, ik ken hem ook natuurlijk niet... Uh, uh, je herkent hem alleen aan, aan die... Ja, als je aan hem denkt, denk je aan die enorme wenkbrauwen... waar die haren alle kanten op gingen. Maar ik moest wel lachen wat hij dan net zegt. Van ja, ik heb nooit van gedroomd om premier te worden. En Ik heb net een presentatie gemaakt die ik uh, aanstaande maandag... Uh, voor uh, uh, kinderen van... Uh, of uh, leerlingen van, van, de, van de vijfde uh, gymnasium uh, mag geven en vier H voor die moeten gaan kiezen. En dan uh, ben ik daar ook als ondernemer. En uh, daar heb ik dus ook een sheet gemaakt van: uh, wat een ondernemer begint met een droom. Maar ik had nooit gedacht dat ik ondernemer in schuld zou worden. Dus ik moest er wel om lachen. Om me maar uit voor... te geven dat, dat, dat je nooit precies weet waar nee, je gaat Nee, komen. nee, nee. Ik, ik heb wel even op internet ook gekeken van goh, hè, hoe heeft Ruud Lubbers dat nou allemaal gedaan? Want dat, dat zit toch niet echt vers in mijn, in mijn hoofd. Maar ja, het is toch wel heel mooi dat iemand uit het bedrijfsleven kantor ja. van Hollandia, kloos, het familiebedrijf. En zijn vader ja. overleed vroeg dus hij moest al snel de zaak van zijn vader ja, overnemen. Ja, en hij heeft natuurlijk uh, wel de begroting inderdaad uh, goed op orde gekregen en ik denk van ja, dat is toch wel iemand met daadkracht en nou, dat kennen wij wel als ondernemers. Je moet ja. gewoon aanpakken. Je kan heel veel praten, maar je moet vooral ook heel veel doen. Hij was ook nummer 6 uit een gezin van 9 Julius Kousbroek. Oh, dat wist ik niet, maar het is een groot gezin dan. Ja. En en een ondernemer puur zang. Nou, wat, dat kan. Ik kan zijn ondernemerskwaliteiten van toen niet beoordelen. Maar het is volgens mij allemaal wel goed afgelopen, uh, somehow. Uh, maar wat, wat voor mij uh, voornamelijk de indruk heeft gemaakt... was wel fijn dat iemand zeg maar, in politiek uh, uh, zin aan het roer stond... en dat het ook echt de baas was. Dat was echt zo'n figuur waarvan je denkt... daar moet ik even geen ruzie mee krijgen. Missen we dat nu? Nou, ik denk, kijk, weet je wat ik wel denk? Als je hem vergelijkt met Mark Rutte op zich, de overeenkomst is dat ze allebei relatief jong minister-president zijn geworden. Dezelfde leeftijd? Drie Dezelfde de leeftijd, maar verschil één hebben we eigenlijk al te pakken. Lubbers kwam echt uit een ondernemersnest. Uh, Rutte heeft eigenlijk persoonlijk een carrière als manager gehad. En ik denk het verschil verder, die verschillen zijn heel groot. Ik heb het idee dat Lubbers, als ik wat ik daarover teruglees, dat hij veel meer grip had op politieke ontwikkelingen. Zijn bijnaam was ook Delmacher. Het was iemand die, denk ik, veel meer stuurde en duurde dan uh, Mark Rutte. Dat wil niet zeggen dat, dat de stijl van Rutte daarmee af te keuren valt. Of zo. Alleen het is al tijd een andere stijl. Is een ja. andere tijd. Ja. Laten we even kijken naar politieke reacties... Uh, op het overlijden van Ruud Lubbers. Het feit dat hij uh, tekort in onze ogen heeft kunnen genieten... na al die drukke jaren en die heel betrokken jaren... van. Ook die gewone dingen. Uh, en dat, uh, ja, dat vind ik ook het meest verdrietige van dit uh, moment. Ik moet acht geweest zijn toen hij minister werd. En ik was tegen de dertig toen hij uh, minister-president af was. Dus ik wist niet anders dan Ruud Lubbers. En met name als minister-president. Hij zal herinnerd worden, denk ik, als toch een van de grote premiers van Nederland na de oorlog. Hij heeft Nederland uit de grote crisis van de jaren tachtig geloodst. En wist hele verschillende standpunten altijd bij elkaar te brengen. En dat is een hele grote gave. Een man die bijvoorbeeld in de formaties van uh, 2006 en 2010... Uh, voor elk probleem tien oplossingen had. Zeer creatief. Enorme energie. Hoog intelligent. Een man die heel veel voor Nederland heeft gedaan. In ons land door een van de zwaarste crisis van na de oorlog heeft geleid. Als een man die internationaal ons land op de kaart heeft gezet. De Macher. Ja, de Macher wordt het weer genoemd. En Lubbers was voor het voormalig CDA-premier Jan-Peter Balken... ook steun en toeverlaat. De laatste verkiezingen, dat was voor mij niet gemakkelijk natuurlijk, in 2010. Ik wist ook wel dat het moeilijk zou worden. Nou, dan komt het aan op je politieke vrienden. En wie was toen in het katshuis? naast je politieke adviseur en naast Bianca... Ruud Lubbers. Ook dan is hij er. Om gewoon je hart om de riem te steken. Dat is nooit vergeten. Ja, politieke vrienden noemt, noemt Balkende dat Jean Domen leuk om te horen en te zien. Bij Niels was dat deze week ook. Zeker, ja. En ik, ik, ik geloof ook wel dat hij loyaal was aan zijn partij. Al uh, moet ik ook terugdenken. We hoorden ook de stem van Elko Brinkman volgens mij. Ja, uh, die een wat andere ervaring met hem heeft. Um, ja, dat was de gedroomde kroonprins en daar koos hij uiteindelijk niet voor. Precies, en uiteindelijk verklaart dan Lubbers publiekelijk... dat hij op de nummer drie van de ja. lijst uh, ernst hiers Ballin gaat, uh, gaat stemmen. Ja, dat... Ik denk dat dat niet chic was tegelijkertijd. En je ziet het toch wel vaker bij politici... is dat wanneer ze weten dat politiek gezien hun einde nadert... dat ze dan onthecht raken en, en, en menen dan inderdaad dingen te kunnen zeggen... zich dingen te kunnen permitteren... die je twee, twee jaar of drie jaar eerder niet in je hoofd zou halen. Maar, maar Zo'n zo politieke carrière eindigde ook een beetje in mineuren... Als hoogcommissaris voor de vluchtelingen nou ja, bij de VM, de moest hij afscheid van, nemen. Ja, natuurlijk dat, dat lastige verhaal dat Klein daar, uh, komt komt. Ja, en uh, wat ik alleen wel denk, en ik, dat, dat, dat vind ik echt, is dat je uh, iemands uh, carrière in zich heel moet beoordelen. We moeten er, er heel erg voor uitkijken door iemand afrekenen wat er in die laatste fase op zo'n moment dan uh, wel of niet zou zijn gebeurd, zeg ik maar even. Maar goed, dat uh, erg mooi uh, was die hele uh, toestand daar niet. Nee. Alleen hij heeft veel meer voor Nederland betekend. En uh, het is een veel gelaagdere persoon uh, met veel grotere verdiensten... dan uh, alleen te kijken naar die, die laatste jaar. Zeker, een, en... de langzittende premier van Nederland ja. ooit, Ruud Lubbers deze week overleden gaan we naar een van de grootste schadeposten van onze economie. Dat is namelijk stress. Volgens de laatste cijfers kampen 1 op de zeven werkenden... met een burn-out uh, of met burn-out klachten. Vooral jongeren, vrouwen en alleenstaanden hebben hier last van. Kan je inderdaad zeggen dat je, je praat over een volksziekte... als je het hebt over stress, of is dat overdreven? Nou, het is wel een van de grootste problemen ook op, op de werkvloer. Maar als je echt kijkt naar burn-outs... dus dat je op je werk gewoon dat je het echt niet meer tegen kan... is dat 10, 15 procent. Nou ja, dat is toch een hoop... Ja, Jean maar dat is veel. Maar jij zegt... we moeten het wel blijven relativeren. Ja, ik denk dat het er voor een deel wel bij hoort. Wat ik me ook wel kan voorstellen is dat... Uh, we komen natuurlijk ook uit een, uit een crisis... waarin mensen ook persoonlijk... heel veel mensen misschien ook bang waren voor ontslag... grote druk en pressie hebben ervaren... Um, maar het uh, komt volgens mij vooral aan op uh, waar we het eigenlijk net al over hadden hè, van, van werkgevers die, die heel alert moeten zijn ook werknemers zelf natuurlijk ook op hoe ze zich voelen maar ook werkgevers die heel erg kritisch moeten blijven kijken naar hoe hun personeel uh, ervoor staat of ze de druk aan kunnen en dat betekent dat je soms ook en ik denk dat iedereen ook, ook managers ik ben zelf ook manager, uh, stuur ook een team aan ja, chef -economie. Um, uh, je moet dat goed in de gaten houden als je ziet dat mensen te zwaar belast worden dan uh, is het tijd om, uh, om op de rem te gaan staan Julius Kousbroek, ik zie u bedenkelijk kijken... want u zei al eerder in deze uitzendingen ja, aan het begin... Ja, dat is wel lastig. Ja, dat is heel lastig. En zeker als je gaat kijken wat voor kwaliteiten je moet hebben in huis... om dat te zien. En wat wij bijvoorbeeld bij onze klanten merken... is dat we, dat, dat gewoon kleine bedrijven zijn. Ja, Als je dan naar die ondernemer kijkt... wat voor verantwoordelijkheid die heeft over het personeelsbeleid... en ook met dit soort signalen wel of niet opvangen... Ja, dan vraag je wel wat aan die onderneming. Um, en het vervelende is dat het ook work in progress is. Kijk, er zijn heel veel dingen op de werkvloer die gewoon de afgelopen decennia um, uh, veiliger zijn geworden. Hè. dus dat, dat is wel heel duidelijk. Je werkt met, met schoenen aan, met harde punten. Je, je wordt gezekerd als je de stijger op gaat. Je moet die stijger goed neerzetten. Dat zijn allemaal elementen die voor veiligheid zorgen. En dit maar dat is natuurlijk... iets anders dan je geestelijke gesteldheid. Ja, maar dat is ook veiligheid in die end. Uiteindelijk moet je als werkgever veiligheid bieden. Maar dat is nu in dit geval, kan je niet zeggen... oké, okay, we gaan het iets veiliger maken. Het is zwart-wit. En het lastige lijkt mij ook dat er is vaak... Ook een samenhang, of er kan ook een samenhang zijn met privéomstandigheden. En dan wordt het wel heel ingewikkeld. En, en dat kun je natuurlijk als werkgever niet allemaal overzien. Dat is namelijk die grens, is nooit zo zwart wit Je kunt nee, niet zeggen, daar begint het werk en daar houdt het op. Van alle kanten. Ja, Jacqueline ja. Zuidweg. U werkt veel dus met ondernemers die financiële problemen hebben. En, en ook dus ja. vaak wel met burn-out klachtenkampen. kampen. Klopt. Ja, die uh, we hebben, nou wat ik al zei, hè, met van die Stichting MKB doorgaan, hadden we een ondernemer die bij ons kwam. Die zei: van ja, ik heb alle, mijn hele bedrijf. Uh, door de crisis kunnen leiden. Dat ging allemaal, er is niks aan de hand met mijn bedrijf, maar ik trek het niet meer. En dan zie je ook vaak hè, dat er meer speelt, een echtscheiding... Uh en ja, en, en wat je, ik ben zelf ook uh, werkgever van, van zo'n 75 mensen. en hè, Ook daar zie je, zie je het soms wel aankomen. En dan probeer je uh, nou ja, zo snel mogelijk toch wel dat gesprek op gang te krijgen. En, en vooral dat het veel vrouwen zijn, dat, dat herken ik wel. We hebben er gelukkig uh, um, geen last van, zal ik afkloppen. Maar maar maar, hoe komt dat eigenlijk? Nee, we bij alle, alle, ja, alle bordjes draaiende houden. Hè. Toch die balans tussen werk en privé en. En, en, en. en als je net ja, net een, een kleintje hebt uh, en dan uh, komt er nog geen wellicht. Maar er dus zitten hier twee werken. mannen aan de tafel. Die hebben ook kinderen. Ja, ja, zeg ik glimlachend. <laughs> ja, maar ik, ik ben zelf ook mo moeder van uh, twee geweldige dochters. Nou, die zijn inmiddels al uh, 12 en 16. Dat is echt relaxed zeg ik dan. <laughs> maar toen ze net geboren waren, dacht ik zoiets van: waarom heeft niemand mij ooit verteld dat het zo druk is en dat zij bepalen hoe ik mijn dag kan inleiden. En dat vrouwen toch vaak die zorgtaken nog op zich moeten nemen. Ja, nou ja, goed. En je kunt prima afspraken maken. Maar uh, het is wel. We hebben ook een maatschappij waar we alles willen. Uh, we willen ook ja. nog sporten en we willen ook nog dat. En de telefoon. Uh, gewoon, gewoon continu met je telefoon. Uh, ja, je, bent, je staat altijd aan. En dat geldt voor ondernemers misschien nog wel meer dan voor werknemers. Maar jullie ja, als geeft niet zo snel aan dat je in een burn-out zit. Dat het er inderdaad bij vrouwen vaak voorkomt, dat is een feit. Dus dat ontken ik ook niet. Maar het is ook een bepaalde leeftijdsgroep, inderdaad. Ja, niet alleen jonge door de kinderen, vrouwen. maar ook nee, de ambitie. Wat wij ja. wel hebben gemerkt, is dat het, dat het gewoon ook heel moeilijk is... om iemand daarin af te remmen. Ja. He, dus, als je zegt, joh, zou je niet wat rustiger aandoen, dan zeggen nee, de vrouw... Moet, of, we, nee, nee, sterker nog, je moet rustiger aandoen vanaf nu. En dat zorgt dan ook weer voor een heleboel stress. Ja, klopt. Waardoor, waardoor iemand dan ambitie heeft... en dan ja. vervolgens zeggen... ja, maar je moet gas terugnemen. Wij zien dat dit niet goed gaat. Maar en dan, dan ga ik toch erger. even... Dus ik ben ook vrouw, ik heb ook uh, een kind uh, en een baan... en uh, in het verleden ook echt wel eens last gehad... van behoorlijk stress. Uh, zo niet door mijn werk of door, door, door privéomstandigheden. Ik denk dat heel veel uh, mensen daar toch wel mee te maken hebben. Jean Maar nou... Heeft de SER, een Sociaal-Economische Raad, gezegd: ja, weet je wat we moeten doen? Beide ouders moeten in de toekomst recht hebben op zes weken betaald ouderschapsverlof. En de overheid die gaat dit betalen. Ja, dat, nou, um, ja, mijn hemel. Um, dat is wel heel erg veel, dacht ik toen ik het hoorde. Ik bedoel, Hoezo? op zich dat mensen, uh, en ik heb zelf uh, bij de geboorte van elk van mijn kinderen twee weken vrijgenomen. En, en gewoon, dat zijn dan verlofdagen die je daarvoor inzetten. Of je koopt verlofdagen bij. Ik vind het niet onredelijk dat het er wat meer zijn dan die, die, die, die meer worden dan die twee dagen die er nu geloof ik voor staan, dat vind ik wel heel erg karig. En het is ook, ik, ik probeer een moderne man te zijn... dus ik ben ook zeer betrokken bij de opvoeding nee, van mijn kinderen... en taken te verdelen. Helemaal top. Um, dus, dus dat je daar een slag in maakt. Maar om nou te zeggen zes weken en op kosten van de belastingbetaler helemaal... dat vind ik misschien wel weer het andere... Uiterste, maar, bedoel, zegt de ser uh, dat, dat wordt vanzelf weer terugverdiend... omdat er meer vrouwen aan het werk gaan. Ja, kijk, aan de andere kant denk ik... die, die deeltijdfactor in Nederland, vooral bij vrouwen, is wel heel hardnekkig. En aan de ene kant verdedigen we dat ook allemaal hartstochtelijk. Van, het, is een, uh, het is een vrije keuze of je fulltime wil werken of niet. Het geeft ook heel veel vrijheid. Daarin eigenlijk kun je zeggen, steken we misschien wel... Hè, als het gaat om die, die keuzevrijheid positief af... ten opzichte van landen om ons heen. Alleen ik, ik vind dat je dus ook moet uitkijken dat je, dat, dat je daar dan niet... niet ja, als dat al kan. Ik wil even naar de vrouw in het gezelschap. Ja, ja, zeg, is dat een oplossing? Meer ouderschapsverlof voor vaders, ook, zodat nou, vrouwen niet alleen maar die belasting krijgen. Wel meer dan die twee dagen. Want dat ja. vind ik ook wel heel karig. Maar ja, weet je, als vrouw moet je ook nog eens een keer herstellen van de bevalling. Dus je hebt ja. wat langer nodig. Laten we dat niet vergeten. Dus maar dan is het lijkt het... mij ideaal dat als je net bent bevallen, je hebt je verlof gehad, dan ga jij aan het werk en dan blijft de man lief thuis. En die krijgt dan zijn verlof. Kan die even de boel regelen? Ja, nou, ik heb begrepen dat je je hoeft niet zes weken achter elkaar op te nemen. Je mag. Het verdelen over het hele jaar. Maar dan vind ik het ook wel zo... Een sigaar uit de eigen doos. Van ja, de overheid betaalt... en ja, deur, dat zijn wij met z'n allen. Dus um, ja, maar, ik weet maar, niet of dat, dat ook zes weken dan weer moet zijn. Want uiteindelijk, hè, dus als ik even uh, kijk hoe ik er als werkgever naar kijk... dan denk ik, ja, dan, dat zijn weer uh, zes weken die gemist worden... Uh, ja, in het werkproces, die wel ingevuld moeten worden. En het is niks zo lastig als tijdelijk iemand op te vullen. Ik zie uw buurman heel driftig knikken. Nou, die zes weken, die, die tijd daar heb ik niet zo'n mening over, maar die 100% wel. Ik vind het een verkeerde prikkel als mensen gewoon 100% doorbetaald worden. Mensen moeten een prikkel krijgen dat als ze niet aan het werk zijn, dat er, dat er, dat er ergens iets de rekening gaat kosten. Zodat je een betere afweging maakt hoe lang je wat waarvoor inzet. Want als die 100% is, dan maak je dus geen afweging meer. Dan doe je het per, per definitie. Dan neem je het onmiddellijk op. En ja. dan is het dus het belang van jouw werkgever. Op het moment exit. dat je het opneemt, zegt de Ser, dus dan is de kans dat, dat de vrouw in kwestie ook wel weer sneller aan het werk gaat. En nou, dus meer bijdraagt. Daar heb ik niet zo gek veel van. Wat in het verleden is gebleken die kinderopvang en de grote hoge mate van toeslag daarop uh, destijds, want dat, toen waren mijn kinderen in die leeftijd, dat heeft niet geleid tot een hogere arbeidsparticipatie. Dus dat het een ordinaire bezuinigingsmaatregel destijds was, dat klopt misschien wel, maar tegelijkertijd, de cijfers uit de cijfers bleek niet dat die arbeidsparticipatie hoger is. Dus ik, ik betwijfel ten zeerste of dit de arbeidsparticipatie van vrouwen verbetert. jean Domen ja, steekt zijn hand op. Ja, en, en, en namens heel veel Nederlandse belastingbetalers, we hebben, we hebben de neiging om alles maar over de gemeenschap uit te smeren. Als je nou eens al dit soort regelingen die allemaal uit belastinggeld worden betaald... als we nou eens besluiten de belastingen werkelijk te verlagen... waardoor mensen meer geld overhouden... zelf vrije dagen kunnen kopen wanneer dat nodig is... dan kun je langs die manier leggen, zet je gewoon de werknemer zelf aan de knoppen... in plaats van dat je daar weer Maar dan op koop je een... geen tijd mee. Het is allemaal zo socialistisch. Waarom moet het nou weer een staatsregeling worden... zes weken lang helemaal op kosten van de belastingbetaler? Ik vind, het, ik vind, het, ik vind okay. het wel goed dat het een staatsregeling wordt... want anders, gaan, anders ja. zit ik als werkgever weer bij VNO-SW... zitten we ellenlang te vergaderen van hoeveel, ja. hoeveel geld gaat ons dat kosten. Maar dan wil ik toch nog even terug naar, de, naar die stress en die burn-out... die dan vooral bij vrouwen uh, voorkomt. En jongeren ook trouwens, hoor en alleenstaanden. Maar um, zou het de vrouwen niet helpen dat ze minder stress hebben... dit soort maatregelen? Toen was het een beetje stil aan tafel. Het was heel stil. Ja, we we, we roken elkaar nu uit. GELACH <lacht> um... Ja, dat, dat ik, ik, ik denk dat dat toch een andere dingen zit. Ik denk dat dat gaat over afspraken die je thuis maakt... over de verdeling van taken, over ja, de vraag. Maar meer dan die twee dagen, daar ja. zijn we het maar, over eens. Okay, maar hebben we, jullie dan nog andere geweest. tips maar, voor de, ja, de, wil... de work-life balance... zoals dat dan zo mooi heet in het Engels? Ik heb nou, ondernemers aan tafel, de heb chef aan tafel. We leven in een deeltijdparadijs uh, eigenlijk. Dat is Nederland en het wordt steeds gebruikelijker... dat ook uh, mannen, wanneer ze dat willen... Uh, niet meer 100, maar misschien 95 of 90 procent gaan werken. Ik bedoel, ik zie werkgevers nou een beetje uh, moeilijk kijken... maar, maar die, die ruimte is er. Daar wordt ook blijkt de statistiek meer gebruik van gemaakt. Maar het gaat meer om dingen die je eerst thuis aan de keukentafel moet bespreken... voordat de overheid meteen weer een stelling wordt gebracht... Maar hebben jullie nog tips voor, voor die work-life balance? Nou, we hebben gewoon een beetje tijd nodig. Als je natuurlijk nagaat dat tien jaar geleden... de eerste iPhone volgens mij uit de markt was gebracht... en waarbij je dus inderdaad je hele werk feitelijk digitaal... je, je persoonlijke leven intrekt, dat is nog niet zo gek lang terug. Dus de tip zou zijn, leg je telefoon weg? Nou ja, dat, dat, dat is een tip, maar misschien werkt dat wel niet. En misschien heb je over tien jaar is er een betere balans daarin te vinden... om dat digitale werkleven beter in balans te brengen... Uh, met, uh, met je persoonlijke leven. Maar nu is er al een bedrijf in Duitsland, hè? met je persoonlijke leven... En de digitale uh, invloed daarop ook beter in balans. Van dat merk ik ook nou ja, wel. Kijk, en wat ik ook wel denk is van... Nu, en het zal niet voor alle, voor alle ondernemingen gelden. Ik bedoel, als je ergens de plek, als je een auto in elkaar moet, moet, moet helpen zetten... samen ja. met de robots die dat doen, dan moet je daar gewoon fysiek zijn. Maar steeds meer beroepen is het mogelijk om, om ook een deel van het werk uh, thuis te doen. Okay, en we het gaan is even... van mijn indruk dat mensen die thuis werken... of het algemeen evenveel presteren, en soms zelfs meer... Maar we gaan de... even naar een tak van sport die je niet thuis kunt doen. Die moet je toch echt in het stadion voetballen, Vitesse, Excelsior. <lacht> uh, Richard van der Maden, jij uh. hebt uh, nieuws. Ja, harde duels af en toe hè, bij het voetbal. Twee spelers die zojuist uh, met de hoofden tegen elkaar aankwamen. En Gouram Kasia, en dit heb ik toch uh, niet vaak gezien hoor. Hij bleef uh, duizelig op het uh, veld liggen. Enorme bult boven zijn uh, wenkbrauw. Dat was wel heel opmerkelijk. En hij... Meteen arts erbij, verzorging erbij, is inmiddels gewisseld. Dat was direct ook duidelijk voor de scheidsrechter die meteen wezen. Moeten brancard het veld opkomen. Kwam in het duel met Fortes, de linksback van... Of nee, het was Burnett, de linksback van Excelsior. Kwamen ze met elkaar in botsing. En de aanvoerder van Vitesse, die moest dus gewisseld worden. Guram Kasia, hij is eruit gehaald. En Thomas Oudekotten is zijn vervanger. 23 minuten gespeeld in de Gelderdome tussen Vitesse en Excelsior, tussenstand 1-0. Dank, Richard van der Made, En dan gaan wij hier aan tafel gewoon even lekker naar het goede nieuws... namelijk over de economie. De Nederlandse economie heeft de grootste groei... van de afgelopen tien jaar achter de rug. Volgens CBS was er sprake van een groei van 3,1 procent. Jan hoe moeten we naar deze cijfers kijken? Ja, dit is prachtig. Ik bedoel Hoogconjunctuur, dat, dat willen we allemaal. We willen, je hoort wel eens mensen zeggen... Ja, we moeten toe naar een periode van minder groei. Een collega van mij heeft het boek De Donut Economie gelezen... dat eigenlijk daar ook op neerkomt. Ik denk, we moeten naar maximale economische groei... want dan kunnen we nog meer bereiken. Hè, uh, nog meer mooie dingen voor het land doen. Maar het grappige is dat je nu ziet... dat uh, er dus krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. En dat, er, en, en dat is natuurlijk wel geestig. Hè, vanuit die, die, die, die conjunctuur die nu omhoog raast... We hebben te weinig mensen, personeel. Het wordt best heel moeilijk om mensen te vinden. Ja. Julius Kausbroek, herkenbaar. U heeft ja. ook, we zeggen altijd dat u bent voorzitter van Young Management. Dat klopt. Maar u heeft ook uw eigen bedrijf, wie People, een payrollbedrijf. bedrijf? Ja. Te weinig mensen? Nou, het is inderdaad ingewikkeld om mensen te komen. Nou, hebben wij het gelukt dat we. Een, een bekende onderneming zijn die snel groeit. Dus dat zijn we, we zijn in die zin een aantrekkelijke werkgever. Met als grootste nadeel dat mensen na twee jaar weer worden weggeplukt. Ja. Door de concurrent. En dat die denkt en wat, het, wat een heel goed teken is, maar dat dus, is wel een probleem. Maar merk nee. je ook nu dat mensen echt jagen op talenten die jullie hebben? Of uh, komt dat voor? Ja, dat doen ze. Maar dat gebeurt de hele tijd. Alleen ja, ja, ja. Nu, nu, wordt er, nu wordt er geld tegen aangesmeten. En mensen, dus dus, dus mensen... dan, dan wordt het een hele lastige afweging om mensen te blijven houden. Ja. Maar dat vind ik interessant, want, want ik hoor ook dat die millennials, ik moet het woord altijd heel zorgvuldig uitspreken, want ik krijg niet goed over de millennials, die, die gaan, zou het niet om geld gaan, maar die gaat het om ontwikkelingskansen, vrije tijd, om, zo is om dat het, soort dingen. Of gaat het toch ook gewoon om geld? Het gaat ook gewoon om geld. Dat zo je dat ik zeg. Nee hoor, ik ja. ben een millennial. Moet... Volgens mij, het gaat mij ook wel heel erg over de kansen. Nee, goed, we ja, gaan nu. Het, het is goed. De enige we gaan nu mee ophalen. Ik ga ja. jullie bedanken voor jullie komst naar de studio. Jacqueline zuidweg ondernemer Julius Kousbroek en opiniemaker Jan Dome. Het zit er alweer op. Dank. Morgenavond om vijf uh, over elf, dan kunt u op tv kijken naar WNL op zondag de special. De gast is dan Mark Rutte. Straks uh, op deze zender NPO 1 langs de lijn met Robert Meder. Fijne avond. Opiniemakers is een programma van WNL. De Omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Door biomassa mee te stoken in energiecentrales stoten we CO2 uit. Maar onze bossen slaan die CO2 ook weer op.